Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat helemaal niet goed bij het COA. Die organisatie gaat over de opvang van asielzoekers. De krant NRC is er ingedoken en ziet dat een heleboel COA-medewerkers het niet meer volhouden. Ze maken superlange dagen, staan onder druk en een hoop mensen melden zich ziek. Vooral bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het mis. Daar is bijna één op de drie medewerkers uitgevallen. Bij het COA is een enorm tekort aan personeel. Er staan dik duizend vacatures open. Rijkswaterstaat stapt naar de politie omdat ze het helemaal gehad hebben met de stikstofacties van boze boeren. De afgelopen dagen werden snelwegen geblokkeerd met onder meer mest, hooi en asbest. Dat is een hele ongezonde stof. Rijkswaterstaat dat normaal gesproken voor veilige wegen zorgt, kreeg dat nu niet voor elkaar Omdat mensen die de zooi moesten opruimen, werden bedreigd. Dat zegt de hoogste baas. Wij gaan aangifte doen, niet alleen van laster en bedreiging. We gaan ook aangifte doen van vernieling en we gaan aangifte doen van milieudekomst. Niet alleen Rijkswaterstaat vindt dat de acties van de afgelopen dagen te ver gaan. Het kabinet is het ook zat. Ja, de acties zijn levensgevaarlijk en ook onacceptabel. Mensen die op de weg rijden kunnen echt in levensgevaarlijke situaties terechtkomen. En demonstreren ze groot goed in Nederland, maar dit is gewoon het overtreden van de wet. En dat is onacceptabel. De schade aan de snelwegen zou tot nu toe al honderdduizenden euro's hebben gekost. In Beest in Gelderland is een groot bedrijfspand afgebrand. De fik zorgde voor veel overlast. Buren moesten hun ramen en deuren dicht houden voor de rook. En ook de A2 die werd eventjes afgesloten omdat er een dikke rookwolk boven hing. Inmiddels is de brand onder controle en wordt er nageblust. En goed nieuws over je Insta-tijdlijn. Instagram draait een paar veranderingen weer terug. De laatste dagen zag de app er steeds meer uit als TikTok en daar was niet iedereen even blij mee. Sowieso, ik zie echt nooit meer echt posts van mijn vrienden op Insta. Ja, ik zie meer van die compilaties gewoon van bepaalde voetballers en dingen... dan dat ik echt foto's zie van vrienden of iets. Je komt wel steeds meer dezelfde uh, Instagram-pagina's tegen met dezelfde inhoud. En dat is wel echt heel vervelend, want dan kom je echt elke week dezelfde dingen tegen. Nou, Instagram heeft naar die klachten geluisterd. Foto's zullen niet meer automatisch op je hele scherm te zien zijn... En en ook krijg je weer wat minder aanbevolen berichten. En het weer nog een beetje van alles wat vandaag. Er zijn wolken, maar ook zon. En op sommige plekken kan er een buitje vallen. Het wordt maximaal een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Maar er is een storing bij de Leijmeiderbrug in de N207 de Rijn Hillegom. De weg is voorlopig in beide richtingen afgesloten.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 Something ain't right if you're young. Yeah, girl. as crazy as a sound, I wanna take you down so you can feel.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 I you make a sandwich, and he said, I come from. Het van de zon schijnt Het station met patent op de zon ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits Ladies and gentlemen, Welkom bij niemand minder dan de jeugd Op tegenwoordig een sterrenzanger is maar Ik ben op jou, let's be up gang love is hot, net pied-o-man bliss me, bliss me met je lippen You my leg, day, kan je niet skippen Let's go loose, let's go get Neem een petje af voor je en that's no cap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 Mag ik jou iets zeggen? Verliefd op jou en elke letter. Laat Rennen, vliegen, let's go man! En dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. KLM Air France heeft voor het eerst sinds de coronacrisis weer winst gemaakt. De luchtvaartmaatschappij maakte in het tweede kwartaal een winst van 324 miljoen euro. Het komt door de grotere vraag naar vliegtickets. De inflatie loopt weer op. De prijzen liggen deze maand gemiddeld 11,6 procent hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS op basis van de Europese rekenmethode. Het komt vooral door de hoge prijzen voor energie. In de Amerikaanse staat Kentucky zijn acht mensen omgekomen door overstromingen. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. De verwachting is dat het dodental nog oploopt. Het weer, eerst bewolkt en kans op wat regen. Later wordt het droog met meer zon en zo'n 23 graden.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 Yeah. Are people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 De slags, we kennen van Vella Ook wij op alles in trein Ik zie een expressie maar bija Ook ik kan een splash van Rina Die regen op mijn ambarella Nu zie ze de shoes, ja ik ken ook Isabella fella Vella, we kennen van Vella had die regen druppels hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn Ik had die regen droog als hier op mijn ambarella Ella, Op mijn ambarella, Ella Como una barra de la, como una barra de la, como una barra la, como una barra de la, como una la, la. Same deze same shit, we negeren het weer En gaat door alsof alles oké okay is uh, Het voelt alsof het op mij is, gemengd, Maar een plaatje van mint, wat hij hier in met deze Is de laf die ze geven van Of was ze mij voor de titan en facelift feest Die trippels die voelen als bullets uh, op mijn apparela Zet weer niet mee zit Ik mijn op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in Favella, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug Vella, fella, fella, we kennen Favela. Ik had die regen door het passiero en Bella, bella, op mijn amarella. Ik had die regen door het passiero en amarella. Op mijn amarella, ella. Op mijn amarella, ella. Op mijn amarella, ella. Op mijn amarella, ella. Op mijn amarella, ella. Op mijn amarella, ella. Op mijn amarella, ella. Hou me niet thuis aan weer rood, want ik ren in de velden, m'n ogen zijn moe Heb je problemen met m'n formatie move, die is dit, dus ik kom je toe Ik ben echt door aan die stapels, die fabels die moet je niet doen als ik kom in je room Zie me met Yara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken met Jones yeah, yeah. Ik van niet stappen, we kennen de slugs, ze kennen van villa Ook bij kan de bar, dat zijn trein, niks keer niks, bless maar bij, ja Ook ik en de splash van Rena, die regen op mijn ambarella de chou charanik en nog is op bella. O fella, fella, wat een favela. Ik a dirijt op de pozier op mijn ambarella. Bella, bella, mijn ambarella. Ik a dirijt op de pozier op mijn ambarella. Ela, op mijn ambarella, Ela, op mijn ambarella, Ela, op mijn ambarella, Ela, op mijn ambarella, Ela, op mijn ambarella, Ela, op